1 uur, Jobboot met het NOS-journaal. In de oorlog Donetsk was vanochtend een enorme explosie te horen. Vermoedelijk is een opslagplaats voor munitie geraakt door enkele raketten. De knal was zo hard dat ruiten op een kilometer afstand zijn gesneuveld. Boven de stad hangen zware rookwolken. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Vannacht zijn er juist afspraken gemaakt over een bufferzone... tussen het gebied van de separatisten en de autoriteiten. Die afspraken gaan morgenochtend in, 24 uur na het ondertekenen van het akkoord. Justitie in België heeft de afgelopen maanden verscheidene aanslagen voorkomen. Volgens Dagblad de Tijd zijn enkele oud-Syrië-strijders... en sympathisanten van de islamitische staat opgepakt. Welke doelen de terroristen op het oog hadden is niet bekend. Maar het zou gaan om aanslagen vergelijkbaar met die op het Joods museum in Brussel. Eind mei. De Belgische overheid heeft de informatie bewust geheim gehouden... om onrust onder de bevolking te voorkomen. In Rotterdam heeft een vrouw negen maanden lang dood in haar huis gelegen... voor ze werd gevonden. De vrouw van 65 stierf van natuurlijke dood. Doordat ze amper contact had met familie en buurtgenoten... viel het niemand op dat ze niet meer leefde. Na negen maanden waarschuwde buurtbewoners toch de politie omdat ze de vrouw al een tijd lang niet hadden gezien. Agenten troffen de vrouw dood in huis aan. Vorig jaar werd het stoffelijk overschot van een Rotterdamse gevonden die tien jaar lang dood in haar woning had gelegen. Die vondst zorgde voor veel emoties in de wijk. De Kansspelautoriteit onderzoekt mogelijke misstanden bij de staatsloterij. Er zijn aanwijzingen dat verschillende trekkingen niet volgens de regels zijn verlopen. Zo zou er bij de loterij in januari minder zijn uitgekeerd dan de bedoeling was. Volgens de directie van de staatsloterij is van manipulatie van het trekkingssysteem geen sprake. Het bedrijf werkt volledig mee met het onderzoek van de Kansspelautoriteit. De minister opstelder van Justitie vindt dat deelnemers op de staatsloterij moeten kunnen vertrouwen. Het weer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 ZFM Zandvoort. Het is vandaag dinsdagochtend 16 september 2014. U bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Met een uur lang. Een reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Als opening horen u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje? Een opname met 1928. Het komen uur een hoop muziek uit de Jordaan. Waaronder de volgende plaat van Tante Leen en Johnny Jordaan met een Potpourri. Waar is. The day for Y'all.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 De alleen met Amsterdam, zelfs het woord klinkt voor mij als muziek. Grachten met bomen, verliefden die dromen. Een beeld dat verschijnt bij het woord Amsterdam. De dam met zijn duiven, de haring snuiven. De dagjesmens braaf zijn uitsmijterhand. De De Kalverstraat lopen, een ijsje gaan kopen. Een lied in de straat door een accordio. Een zonnig terrasje, de gift met haar klasje. En Joffie is blij met een mooie ballon. Amsterdam, voel me snelle nou sneller slaan. Bij het orgel dat klinkt, in die oude Jordaan. Al in Amsterdam brengt me steeds van mijn me stuk. Met zijn charme, plezier en geluk. Vierement in de straat. Top iets van nu of een heel langere vrij.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 Gezellige flonker, de lichtjes in donker. De dag is voorbij, maar ik kom spoedig weer. Amsterdam, vol mijn ars slaan. Bij het borgon het klinkt, in die oude Jordaan. Alleen Amsterdam brengt me steeds aan een stuk, met zijn charme sier en geluid. Ik ben van nu of een heel andere vrij Heel de dag blijft een meisje bij mij. En ik loop voor het de week in mezelf zingen, Amsterdam zou ik graag altijd zijn. Ik vergeet niet.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 met u, Johnny Jordaan en tante Leen en die hoort u nu nogmaals met de tijden van vroeger. Hey.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 Vliegen was een weekje in Parijs om de contributie te verdelen. Oom en de secretaris zetten maanden voor die tijd in zijn eentje Frans zitten leren. Maar toen niemand hem verstond, deed hij mal Want de zon op de palasse Picot. geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Zolang een stal te greep, had die nood geen brood meer gebaat. Maar de schrik ging ze gewoon aan... it's a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 Meen het echt? Jij danst met haar.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 Terwijl hij haar kuste, fluisterde hij zacht een laatste kus.